...naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is B. Er staan geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en Alkmaar. En op de A28 Assen-Amersfoort tussen de knopen te Hattermerbroek en Langhorst. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de...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 Ze is bekend. Ze is ook op Noordje Jazz Festival al een paar keer geweest. En af en toe verschijnen er weer eens nieuwe cd's van haar. Maar het wachten is nu weer op een nieuwe. Daarom draaien we naar nou nummer van haar. The Things I've Seen Today.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 Musici. We gaan uh, niet de bekende nummers van hem draaien, maar ik ga van hem draaien. Die Laila.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 Camino sigue y sigue con piedras a tierra es una guía hacia casa, hacia casa. De un lado canta río y del otro canta sol, uno con frío y el otro con calor. El camino sacado pero hay que andar con los pies con los pies con los pies hacia atrás terreno vencido y por delante la promesa de to the meager thing It's as dark as it is come.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 Is a rage in sea. Concerned with my jealousy I guess that's how it's gotta be From now on I must leave with what's been going on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 En wie weet niet, de televisieopnames, al heel wat jaren geleden zwart-wit hier in Nederland. Waarin eigenlijk ook de jazz via de zwart-wit-tv, via het Oscar Pietersen-trio, hier zijn intrede deed. En daar speelden die natuurlijk altijd samen met Ray Brown en gitarist Herb Ellis. We gaan naar een prachtig nummer van hem luisteren: het Oscar Pietersen-trio met C-Jam Blues. from the storm I was in when it all got too heavy, you carried my way and I want to hold you and I want say that you And you are the reason For everything that I do I've been lost So lost Without you And under the stars of the sea There's no one around No one but you and me We talk for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 Ontwie de 85-jarige oud-president Jiang Zemin... ...deze zomer waren er nog hardnekkige geruchten dat hij dood was. De Franse socialisten kiezen vandaag een nieuwe leider... ...die daarmee feitlook de socialistische kandidaat wordt... ...voor de presidentsverkiezingen komend voorjaar. Favoriet is de vroegere partijvoorzitter François Hollande. Ook zijn opvolger Martino Aubry wordt beschouwd als een kanshebber.